Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zullen Syrië niet om toestemming vragen... voor militaire actie tegen IS op Syrisch grondgebied. Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... zei dat Assad door de VS niet is erkend als leider van Syrië... en er geen plannen zijn om dat te veranderen. De VS heeft verkenningsvluchten boven Syrië uitgevoerd. Dat zou de opmaat kunnen zijn tot luchtaanvallen op doelen van IS... zoals eerder in Irak. De Oekraïnse president Poroshenko zegt dat er een wapenstilstand wordt voorbereid. Het zei hij na overleg over de crisis in Oost-Oekraïne met de Russische president Poetin in Minsk. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten. Ook zei hij dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. De levenszijde kliniek is opnieuw berispt voor de tweede keer in vier maanden. Dat schrijft Dagblad Trouw. De toetsingscommissie Euthanasie noemt de hulp bij zelfdoding van een bejaarde vrouw onzorgvuldig. De commissie vindt dat de arts van de kliniek niet op basis van alleen een 20 jaar oude wilsverklaring tot euthanasie had mogen besluiten. In april werd de leven kliniek ook berispt. De ramp met vlucht MH17 wordt op maandag 10 november herdacht met een nationale herdenking in de Rai in Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst in Nieuwegein voor nabestaanden. Er is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 slachtoffers DNA-materiaal is gevonden... Het toestel had 298 mensen aan boord. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Arizona... heeft een meisje van 9 per ongeluk een instructeur doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een oefening met een uzi machinepistool. De man werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later in een ziekenhuis in Las Vegas. Het weer om deze tijd kan er wat nevel of een mistbank ontstaan. Overdag lossen mist en nevel snel op en blijft het droog. Verder schijnt de zon flink en het wordt 21 graden.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 Met nu, ZFM in de ochtend. Once again, something special. I'm into it. ja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 Het ritme van Zantwoord ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45. 45. But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 Je suis pas décoelage Doucement les rêves qui coulent Ik heb geen zin om in te zo is, ik zo is, ik zo